De onderhandelingen voor een nieuwe defensie-CAO zijn stuk gelopen. De bonden vinden de voorstellen van staatssecretaris De Vries onbespreekbaar. Volgens hem is er vanwege de crisis geen ruimte voor loonsverhoging. Verder wil hij de pensioenleeftijd met twee jaar verhogen tot 62 jaar... in navolging van het plan om de AOW-leeftijd ook met twee jaar op te trekken. Maar de bonden zeggen dat het beroep van militair zwaar is en de laatste jaren alleen maar zwaarder is geworden. Bovendien wordt het AOW-wetsvoorstel voorlopig niet behandeld, zeggen de bonden, omdat het kabinet demissionair is. Militairen mogen niet staken, wel kunnen ze bijvoorbeeld poortacties of werkvergaderingen houden. Staatssecretaris Bijleveld zal de gang van zaken rond de gemeenteraadsverkiezingen eerder evalueren dan ze van plan was. Ze wilde eigenlijk wachten tot na de Tweede Kamerverkiezingen van juni, maar na alle klachten van de afgelopen week vindt ze dat te laat. Ze heeft tot nu toe niet de indruk dat er sprake is van grote onregelmatigheden, maar ze denkt wel dat er veel dingen niet goed zijn gegaan. Eerder vandaag zei burgemeester Abu Talib dat hij wil dat alle stemmen die vorige week in Rotterdam zijn uitgebracht opnieuw worden geteld. Israël heeft toestemming gegeven om 1600 huizen voor Israëliërs te bouwen in Oost-Jeruzalem. De actie werpt een schaduw over het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Biden... die in Israël probeert het vredesoverleg nieuw leven in te blazen. De bouw van huizen in bezette gebieden is een overtreding van het internationaal recht. Israël en de Palestijnen besloten gisteren na een dringende oproep van Biden... om indirecte onderhandelingen te beginnen. De Palestijnen en Israël hebben meer dan een jaar niet direct met elkaar gesproken. De Palestijnen zeggen dat de Israëlische beslissing het vertrouwen in nieuwe gesprekken ondermijnt. Het weer vanavond en vannacht meest helder. minimumtemperatuur tussen 0 en min 7. Morgen opnieuw zonnig en droog en rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 ja, wij organiseren heel veel uh, evenementen hier in Zandvoort. Kan je een, een evenement noemen dat jij hebt georganiseerd? Nou, wij hebben er uh, afgelopen jaar hebben wij rond de vijf evenementen georganiseerd. Mm -hmm. Waaronder het uh, Kika Artiestengala. Ja. Het evenement waar uh, artiesten speciaal zich inzetten voor kinderen met kanker. Waar we dan best wel uh, veel geld hebben opgehaald rond de 10.000 euro. Dus, Zo, dat is ja. best wel heel veel. Er heeft ook een 24 uur radio-uitzending aangezeten. Mm -hmm. En daar is ja, behoorlijk veel geld uh, mee uh, verdiend.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 Van. Nee, nee, nee. Maar nu zijn we al ouder en wijzer bovendien en hebben al wat meer van de wereld.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 Evenementen? Ja, nou niet echt evenementen, maar reclame voor, voor, voor kroegen, we benaderen kroegen. Ja, of ze die artiesten willen ja, willen afnemen. En ja. op die manier proberen we die kant ook te gaan, gaan Oké. stimuleren. Dus, en dat is vooral in Zandvoort, benader je de gelegenheden, zeg maar, de kroegen en de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 in deze regio kom je dat niet zo heel veel tegen. Ja. Dat, ik kom zelf uit Limburg en uh, in ja, Limburg ja. Uh, heb je er drie in één, in, één, uh, in één gemeente om maar zo te zeggen. Is dat misschien niet een gezellige regio met carnaval en zo? Of heeft dat er ja, daar ja, mee te ja, maken? ja, misschien heeft dat er wel mee te maken. Maar ik denk dat er hier ook heel veel markt is. Ik bedoel, hier ja. zijn ook uh, bruiloften, partijen, uh, bedrijfsfeesten. En uh, ja, ik denk dat daar gewoon best wel markt voor is in deze regio. Betaalbare entertainment. Dus je wil eigenlijk ook particulieren misschien aanspreken wat je nu zegt waarbij partijen heb je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 En uh, ja, geef eens een klein voorbeeldje van uh, een feestje, 25-jarig huwelijk. Nou, wat bied je aan? Nou, ik uh, ikzelf ben zelf al tien jaar dishockey schuine zanger. Uh -huh. En uh, wat ik, uh, wat ik uh, gemerkt heb in, in die jaren is dat uh, de combinatie van dishockeywerk en live entertainment uh -huh. dat dat heel goed werkt.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 Dan knalt het ook. Ja, ja saai, ja, saai is niet het goede woord. Ik denk dat meer ja, on, on, ja, onwetendheid... Uh, ja, dan dat dan is de de mogelijkheden, de de mogelijkheden. nee Nee, nee, nee en, ja. en ze hebben dat nog nooit mee, meegemaakt. En ik merk ja. gewoon dat dat gewoon heel erg goed werkt. En uh, ja, dat okay. we uitgebreid uh, gaan uh, inzetten nu. En hebben jullie uh, zangers en zangeressen alleen of ook instrumentale groepen? We hebben zangers, zangeressen, we hebben complete bands, we hebben duos, we hebben saxofonist, ja. saxofonist, maar ook solisten die zichzelf begeleiden. Uh, eigenlijk is alles mogelijk. Voor de rest hebben we met alle grote boekingsbureaus zoals Jan Vis enzovoorts, Berg Music, hebben we contacten. Dus, uh, ja,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 we kunnen er normaal aanpassen, aan passen dat is geen enkel probleem ja. en je iets noemen van kosten of bijzen? Of is dat ja, nee, ja dat is heel erg lastig maar ja, ja, ja. bijvoorbeeld Koningendag we staan op Koningendag en uh, ja. bij, bij diverse kroegen hebben wij een uh, aanbieding aangegeven van 450 euro exclusief geluid dan hebben ze een dj en een zanger ja. en, en het, dan wordt het al een knalfeest en uh, mm -hmm. ja dat, dat soort aanbiedingen proberen we ook te leveren maar ja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 绝海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 Nou, we zitten. We, we willen ongeveer tien personen per ja. avond. We hebben vier voorrondes. Maar uh, ja, als het er 15 per avond zijn, dan zijn het er 15. Je doet niet dus van tevoren een screening als zich twintig aanmelden dat er maar tien mee mogen doen. Nee, nee, we willen iedereen gewoon iedereen een kans. Okay. En uh, er komt gewoon een professionele jury die gaat beoordelen. Ja. En aan de andere kant uh, gaan ook de mensen in de kroeg kunnen gaan oordelen. Uh, tegenwoordig is het natuurlijk een grote hype om via sms' je stem uit te brengen. Nou, ja. de, de,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 I'm so happy, and you now I got a whole world to see. Ooh. Ooh. And it said, No, no, no, no, no, no. Say, No, no, You're not the one for me. No, no, no, no, no. no Say, no, no, no. You're not the one for me.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 <laughs> Zonder dat het van mijn kant komt. Nou ja, dat hebben we gedaan. Ik heb een hele vriendelijke mail naar, naar die mevrouw gestuurd. Okay. En, en ja, die is nu serieus aan het overwegen om toch deel te gaan nemen. Dus ja, daar komen gewoon hele leuke dingen ja, leuk. voor. Dus... Maar nu hoort je man dat natuurlijk wel, hè?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 het is gewoon nee. simpel, je wint en uh, je mag je single opnemen. Wij gaan dan naar de promotie proberen te doen voor je. Dat is de enige maar die er is. En uh, bij, uh, bij een SBS uh, yeah, moet je 90% van je inkomsten inleveren enzovoort. Ah, enzovoort. Het is hele dat zit de heel verhaal aan vast. Ja, dat is ik nog niet eens. Maar <coughs> dat is natuurlijk wel aantrekkelijk. Stel dat je een hele goede zangeres binnenkrijgt, zoals dat meisje bijvoorbeeld die op de site bekend is geworden.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 Dat zijn de eerste inzets inderdaad. Ja, je weet natuurlijk niet... waar je uitkomt of wie je, je ontdekt op die manier. Want ik was een keer op een maar bijvoorbeeld. En er was een jongen die speelde heel erg mooi piano. Nou, als ik talent scout was geweest, dan had ik het wel geweten. Weet je? Mm -hmm, ja. Ik denk, nou, als jij ergens rondloopt of ze komen naar je toe, dan... Uh, ...moet je even de wegen weten, hoe ze er verder kunnen. Ja, ja gelukkig <laughs> hebben wij gewoon heel veel uh, connecties al. En uh, ja, we hebben het nog niet genoemd, ja, maar tijd ja. tijdens, tijdens het evenement, de, bij de finale, zullen er ook diverse scouts aanwezig zijn. Ja. Uh, van uh, Sony Music komen er sowieso mm. mensen van bergmusic. Music, dus dat zijn de grote platenmaatschappijen van Nederland. Oh, die zijn er ook wel bij soms. Die komen, die komen wel kijken in 9 april. Ja. Oh, dat uh, is wel spannend mensen. Finale. En je merkt ook echt, nog even naar nou, dan weer naar het kunststijn... Uh,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 Dat ze het voor je kunnen regelen. Dus, dankjewel voor dit interview. We uh, hopen nog veel voor jullie te horen.